De politie dacht dat de man in een gestolen auto reed. De verdachte weigerde te stoppen en reed in op de agent. De politie schoot erop op de banden van de auto... en later schoot de politie opnieuw bij de aanhouding van drie verdachten. De Tsjechische politie heeft twee mensen opgepakt... die verantwoordelijk zouden zijn voor het vergiftigen van sterke drank. De afgelopen drie weken kwamen in Tsjechië 25 mensen om... door het drinken van vergiftigde alcohol... en er liggen nog 18 mensen in het ziekenhuis.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 Alice de Bruin. Een hele goedenavond en welkom bij 2D. Hij is de man die ervoor zorgde dat het marsvoertuig Curiosity begin augustus op Mars landde. De Nederlander Gerard Kruisinga. Hij is navigator bij NASA in Californië. Kruisinga woont al ruim 20 jaar in Amerika, maar afgelopen weekend was hij voor een kort bezoek in Nederland. Ik sprak toen met hem en vroeg allereerst of hij zich na zo'n lange tijd eigenlijk nog wel thuis voelt in Nederland. Uh, jawel, maar ook niet. En uh, net wat ik uh, al eerder zei, dat is. Dus, uh, uh, in het Engels zeg ik altijd: It's very familiar, but not the same. Dus het, het is erg uh, bekend, maar het is toch niet meer hetzelfde. En als je er ook 22 jaar op weg bent, dan kijk je er weer anders tegenaan, natuurlijk. En uh, dus ik zeg ook altijd: Maar ik neem de helft de goede dingen van Amerika en van uh, Nederland. En dan ben ik dus nu een weer wereldburger. Die. Uh, dus, zo kijk ik dus tegenaan. Ja, want, want u kwam hier binnen, u zei ik wist ook helemaal niet wat Omroep Max nee, was. inderdaad, Omroep Max. Ik moest het eerst eens dus gaan googlen van wat is Omroep Max. Dus, uh, uh, en u zei net Omroep Mars. Ja, ja inderdaad. Uh, <laughs> ik heb nog wat last van de jetlag, dus vandaar dat dat gebeurde. <laughs> nou, laten we voordat we verder praten even teruggaan naar dat, uh, dat moment, dat hele belangrijke moment. Zeker ook voor u. Veel mensen hebben het gezien als ze tenminste niet op vakantie waren. We gaan even terug naar maandag 6 augustus. Things are looking good. We're uh, beginning to feel the atmosphere uh, as we go in here. Uh, it is reporting that we are seeing G's on the order of uh, 11 to 12 The parachute is deployed. You're alive, you remain strong. We're safe on ja, dit is wel weer een kippenvel momentje. Het niet bezorgt mij weer kippenvel. Maar op het moment dat het gebeurde, was ik heel erg gefocust op één ding. En vandaar dat ik het heel anders beleefde. Maar als ik het nu zie en de filmpjes zie, nu, echt krijg ik, nu weer zit ja. ik hier, krijg ik kippenveld. Ja, want wat gebeurde hier? Even voor de duidelijkheid. Het voor de duidelijkheid gebeurde dus, dit was het laatste moment. Dus uh, heeft gezien, op, uh, waarschijnlijk mensen hebben dat niet gezien, misschien de filmpjes. Maar dus dat het uh, dus net voor de landing, dus dat die, die jetpack, die dus zeg maar on, on, on, boven de rover hangt, die laat dan de rover loshangen. En die gaat dan naar de grond toe. En dan op het moment dat de rover de grond raakt knipt hij de kabel door en dan vliegt hij weg. En je hoort dus ook touchdown confirmed. Dus we staan op de grond. Ja, en we staan op de grond, dat is dat onderzoeksvoertuig, de ja. Curiosity. Precies. Hoe moeilijk was dat, want u was de ja. navigator. Ja. Hoe moeilijk was dat om dat ding op die plek te krijgen? Nou, dat is behoorlijk moeilijk. Dus eh, ik, heb het wel, ik geef wel altijd het voorbeeld dat iemand die bijvoorbeeld aan het golven is... en die slaat af in Amsterdam... die moet een hole-in-one scoren in Wellington, Nieuw-Zeeland. Dus 20.000 kilometer verderop. En het is wat ze dan in de golftermen noemen een par 5. Dus we hadden vijf keer de mogelijkheid om een kleine koerscorrectie uit te voeren. En we reizen ongeveer 600, 670 miljoen kilometer. En na, toen we aankwamen bovenop de atmosfeer waren we maar onder, uh, 250 meter van onze koers af. En uh, met een fout van ongeveer een duizendste seconde. Want Mars vliegt natuurlijk ontzettend hard. Ik, ik zeg ook altijd, als je, het is vergelijkbaar met een vliegtuig die probeert te landen op een auto die op een snelweg rijdt. Ja, Want in he? feite, het is dus niet dat de dat je de, de, de, vlieg, de auto haalt jou in. En dat is eigenlijk de bedoeling. Dus we moeten dus juist de juiste hoek Mars raken. En dat is dus eigenlijk een grote probleem voor ons. En het moet heel nauwkeurig zijn, want op Mars heb je geen GPS. Je kunt niet zeggen van, oké, okay, ik zit hier of ik zit hier. Dus wij moesten vanaf de aarde bepalen, waar zit hij nou precies? En dat werd dan verteld aan de, de computer aan boord... En dat is, die gaat dan op de automatische piloot naar binnen. Ja, ja. uiteindelijk doet de ja. automatische piloot het, maar wel door u en uw mensen gestuurd. Ja. Het is zelf vergelijkbaar met als je landt op een op schiphol, dan moet de piloot ook recht voor de landingsbaan komen. En dat is in principe wat we gedaan hebben. Ja. En dat was dus mijn taak. Dus het moment dat, ik ook, uh, dat hij dus begint door de atmosfeer te, te reizen, dan is mijn taak over. Ja. En, en, en het moment dat hij inderdaad dat down, ja. wat u zei, wat ja. dacht u toen? Uh, nou, ik hoorde tien seconden eerder, u hoorde net op het uh, videofragment dat L Chen, die zegt touchdown confirmed. Maar daarvoor hoorde ik op mijn headset, uh, tien seconden daar eerder, Tango Delta 2. En dat is in het Engels touchdown 2. En dat betekent het tweede bericht, dus dat hij dus landde en dat hij uh, dat de bovenste de jetpack aan het wegvliegen is. Dus ik stond al te juichen. En toen keek iedereen maar naar, wat heb jij nou last van? En toen begon iemand <laughs> anders te juichen. Omdat uh, de, de man die dus dat uh, aanroept op, het, op het, uh, de audio... Uh, die, die moest eerst uh, van drie mensen bevestiging krijgen. Ah, dus u wist het echt als allereerste? Uh, ja, ja, ja, inderdaad. En hoe blij was u? Heel erg blij. Want het is natuurlijk een hoogtepunt van een hele lange weg... waar ik aan begonnen ben natuurlijk. En, uh, en vooral met deze missie was ik dus uh, meer in een leidinggevende doel. Uh, daarvoor. Ik heb dus dus mijn vijfde Mars-missie. En voorheen was hij meestal een van de, de navigators, maar dit keer was het dus in ja. charge, was dat zeggen dan in het Engels. Ja, want hoe was groot was de kans dat het niet zou gaan? Behoorlijk groot. Uh, de, tot nu toe zijn ongeveer 60% van alle marsmissies die gaan, die zijn fout gegaan. Vooral in het begin jaar. Maar bijvoorbeeld Amerika ongeveer, we uh, zien 14, 15 jaar geleden hebben wij twee missies achter elkaar verloren. En, en dan komt natuurlijk, uh, worden men behoorlijk zenuwachtig, vooral aan het einde van. Uh, en we hebben natuurlijk, we hebben ontzettend veel. Aandacht aan besteed om ervoor te, te zorgen dat het goed gaat. Maar ja, je moet het ook een beetje geluk hebben. Er had maar één goede verkeerde steen hoeven kunnen liggen. En als we daar precies bovenop landen, dan is het einde oefening. Ja, en dan heb je het over einde oefening van iets wat 2,5 miljard euro of dollar heeft gekost. Hè? Dollar, precies. Ja, ja wat dus wij, een verantwoordelijkheid. Dat, en ja, wij nemen dus ook 2,5 miljard dollar beslissingen als, als wij dit dus doen. En, maar ja, de directeur van JPL en iedereen die staat ook achterin... als wij dus onze bevindingen laten zien... oké, okay, we zijn op het moment nu hier. En het belangrijkste van ons is ook dat we... we zeggen wel, we zijn nu hier, maar we moeten voorspellen. Vooruit. En dan moet u me voorstellen, als u bijvoorbeeld op een vierbaas wegrijdt rijdt... die kaarsrecht is. Als u de handen van het wiel aftrekt... dan garandeer ik dat u binnen een kilometer van de weg af zit. Omdat er zijn altijd hele kleine krachtjes die verstoren waar je naartoe gaat. En in ons geval waren we nog uh, 2,6 miljoen kilometer nog weg van Mars... En op dat moment hebben we al stuurwiel losgelaten. En het was zo goed dat we er tot 200 meter precies waren. Dus, dus we waren heel goed in het voorspellen. Ja. En dat was echt onze uh, belangrijkste taak. Maar ja, natuurlijk, elke manager zal zeggen van... Ja, maar hoe weet jij nou zeker dat dat zo is? Dus het is echt onze taak dan om te... Om te want inderdaad, 2,5 miljard dollar... Dat is een hoop geld. Dat is een hoop geld. Ja, u noemt GPL, wat is dat? Oh, dat is de Jet Propulsion Laboratory. En dat is een onderzoekscentrum van de NASA in Pasadena, Californië. Daar is het allemaal gebeurd. En daar, ja, wij de zogenoemde bunker. Hè? Dat is waar, ja. Wij zitten dus, het controlecentrum zit in de, letterlijk in een bunker. Waarom dan? Nou, omdat het in de jaren 60 is gebouwd. En ik denk dat ze toen in die tijd andere gedachten hadden. Dus dat moest echt beveiligd worden. Je kunt ze voorstellen, 2,5 miljard dollar. Daar wil je niet iemand zomaar naar binnen loopt en wat doet dit knopje nou? Ja. Dus uh, wij zijn dus heel erg beveiligd. We hadden ook drie lagen beveiliging. Ik moest elke keer weer mijn kaartje laten zien. En dus, want dus dat controlecentrum, waar we, wat je dus op de, in de filmpjes ziet, waar mensen staan te juichen, daar kwam je zomaar niet binnen. Nee, nee, dat begrijp ik. Want daar zijn de belangen natuurlijk veel te groot voor. Ja. Heel even over dat ruimtevoertuig, uh, of dat ja. onderzoeksvoertuig, uh -huh. Curiosity. Door uw uh, sturing goed neergekomen, maandag 6 augustus op, uh, op Mars. Wat, wat is dat eigenlijk voor een ding? Nou, het is, een, het is zeg maar een rijdend laboratorium. En die heeft dus die heeft tien instrumenten aan boord... die allerlei metingen kunnen verrichten... die, die dus kunnen, uh, hopelijk kunnen aantonen dat misschien leven ooit mogelijk was op Mars. Er is dus bijvoorbeeld een laser. Dat is zeg maar, die, die kan dus op een steen vuren en dan gloeit, gaat die steen gloeien... En door het licht dat, dat terugkomt, kunnen ze dan zien ze gebaseerd op de kleur, kunnen ze dan zien waar het van gemaakt is. Ja, want we zien hier een foto op een computerscherm staan. Ja. Dat is een foto, ja, ik, ik zou zeggen een mooi gebergte, <lacht> lichtroze, het ja. lijkt een beetje op de Grand Canyon. Dat is een foto gemaakt door Curiosity. Dat is een foto gemaakt door Curiosity en wat u ziet, het lijkt net een beetje op de Grand Canyon. Het zijn allemaal laagjes en die laagjes zijn natuurlijk op elkaar gelegd over miljarden jaren. En we zijn geland op een plek in, in Curiosity, een hele speciale plek. Het, het, het zuidelijk halfrond van Mars is bijna drie kilometer hoger... dan het noordelijk halfrond. En precies ongeveer langs de equator zit die scheiding tussen die twee. Dus die, dus die berg die links van ons staat dan in, die, in, de, in de foto's... Die, uh, uh, dat is zeg maar het oude hoge land... En wij zitten beneden helemaal bodem, aan de bodem, zijn we geland... Zeg maar, van, van die, als een oceaan was, uh, geland. En wat gaat hij dan doen, dat apparaat? En dat apparaat is, gaat dus nu in die richting van die berg... en die gaat dus al die geolage, geologische laagjes onderzoeken... terwijl die omhoog rijdt. En die berg is ongeveer 5,5 uh, kilometer hoog. En dat ding kan helemaal omhoog klauteren? Die kan helemaal omhoog klauteren. Maar dat, dat duurt waarschijnlijk wel tien jaar... Om, Echt waar? Om, ja, zo lang zal het duren. Ja, en, en, maar tot nog toe, bedoel, gaat dat allemaal naar wens met dat apparaat? Het, het, het gaat heel erg goed. Het enige wat er is, is een, een weerstation dat ook aan, aan boord zit. En, en tijdens die landing, tijdens die stuurraketten, die hebben allemaal steentjes omhoog. Uh, kwamen omhoog en één die raakte precies dat instrument. Maar dat wa, het was geba, uh, gemaakt uit twee onderdelen. En met één onderdeel kunnen ze ook alle metingen nog doen. Dus dat is het enige wat niet werkt op het moment. Alles werkt verder perfect. Ja, en wat, wat is er al allemaal naar beneden gekomen? Doe we zien deze foto. Maar wat heeft hij nog meer afgescheiden tot nog toe? Maar, waar we wat aan hebben? Um, foto's. Foto, ja, er zijn ook gigantisch veel foto's gemaakt tot nu toe. En hij heeft ook al, alle al instrumenten zijn al uitgeprobeerd. Dus bijvoorbeeld, er is, er is een uh, instrument aan boord die kan bijvoorbeeld die letterlijk um, kunnen ze wat grond oppakken en in een instrument stoppen. En dan onder, uitvinden wat er dan, waar het van gemaakt is. Want tot nu toe heeft dat instrument alleen nog maar de lucht geanalyseerd op Mars. Ja, en, en, de, en de lucht op Mars is bijna alleen maar CO2, dus koolstofdioxide. Uh, ja. En, en wat is nou de, de hoop, u zei het kijken of er leven op Mars ja. is. Is dat nou eigenlijk de belangrijkste uh, zoekopdracht van dit apparaat? Absoluut, absoluut. dat is de reden. Ja, de vorige rover die daar was, die heeft dus aangetoond dat water ooit op Mars aan het oppervlakte was. En dan de volgende logische stap is, nou ja, is het dan ook mogelijk dat wat toen er water was, dat leven zich eventueel kon ontwikkelen? En, uh, want kijk nu Mars is een hele droge koude planeet. Maar uh, miljarden jaren geleden was het niet zo. En dus ja, we willen graag weten natuurlijk. De, de grote vraag is: is er leven ergens anders dan uh, op de aarde natuurlijk? Ja, en, en dit apparaat moet dat uh, uit gaan maken. Ja, dat klopt. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. Ik praat vandaag met Gerard Kruisinga. Hij is een interplanetair navigator bij NASA in Californië. En hij is degene die ervoor heeft gezorgd dat het ruimtevoertuig Curiosity... in augustus op zijn plek terechtkwam op Mars. En dat is heel belangrijk, want daardoor kunnen we heel veel gaan uh, onderzoeken. Onder meer of er inderdaad uh, bijvoorbeeld leven is op Mars. Waar is dit allemaal mee begonnen? Deze, deze passie van u? Van Voor mijzelf. Oh ja, nou ik kan als. In mijn eerste herinneringen zijn. Uh, de, ma de maanlandingen. de Apollo-maanlandingen. En dat was. het was zo dat namelijk. Uh, ik keek al de fabeltjes ja dus. Een jaar vijf, zes. En toen in die tijd begon de Nederlandse TV altijd om kwart voor zeven. En. Uh, tijdens die landingen was er altijd die tien minuten. van wat was er vandaag gebeurd op de maan? Uh, wat als de nou gedaan hebben. En, en dat vond ik zo fantastisch. Maar ja, ik groeide op een boerderij, dus dan denk je zoiets van. nou ja. Maar dat, dat leek mij zo leuk. En toen ik tien jaar oud was, waren de eerste landers van uh, de Verenigde Staten... Uh, op, land, die op, man, op op Mars landen. En dat was in 1976. En dat vond ik fantastisch. Dat je kunt naar een ander planeet gaan en, en dezelfde soort hier mooie foto's maken. Van, zoals Curio als dat ook doet. En uh, dus ik, uh, Toen ik had ook in de zandbak een heel Mars landstraf gemaakt. En, uh, en met een landertje erin. Dus... Ja, en toen, dat zeg ik al tegen mijn ouders, toen ging het eigenlijk fout. En, ja, en ging daar, het fout? Ja, daar, daar, daar hoorde ik dus ook van, um, uh, voor het eerst van JPL, dus waar ik dus nu werk. Dus ik was tien jaar oud. En nou ja, dan ga je door de middelbare school heen. En dan had je zoiets van, nou ja, maar toen dacht ik toch, ik wil het toch proberen. En dus toen uh, heb ik lucht de ruimte gestudeerd in Delft. En vandaar naar de Verenigde Staten gegaan, uh, verder gestudeerd. En, Uiteindelijk, uiteindelijk hier terecht gekomen. Uiteindelijk kende ik iemand die, die ook bij JPL werkte. En dus zo ben ik daar terecht gekomen. Ja, wat, wat vond uw vader daarvan en uw moeder, die het boerenbedrijf had? Ja, ja nou ja, mijn moeder is echt, echt de boerin. En die had ook hoop dat ik dus ook verder zou gaan. Ik moest, moest, ik moest ook biologie in mijn vakkenpakket nemen op het VWO, want ze had hoop dat ik nog naar de landbouwschool. Maar ik denk dat ze er vrij snel achterkwam dat dat niet gebeuren <laughs> ging. Mijn vader had het denk ik wel eerder door dat dat niet zou gebeuren. Dus, ja. uh, en zijn en ze nu desondanks wel trots op uw werk? Oh, oh zeker. Zeker, ja hoor. Ja. Ja. En, uh, ja. ja. Nou ja, het is meer, meer zo... Kijk, je, je, u vertelt, ik zat in die zandbak en ik zag die mannetjes op de maan... Mm -hmm. en dat vond ik natuurlijk fantastisch en dat wilde ik ook. Maar kunt u uitleggen wat die passie is? Ja, het is, ik denk een soort zeg maar. Het is het ontdekkingsreiziger. Naar iets nieuws toe gaan dat je nog nooit iets gezien hebt. Bijvoorbeeld het moment dat Curiosity landt ongeveer vijf, of vijf zes seconden later, neemt het een foto. En dat is een plek waar nog nooit iemand ooit iets gezien heeft. Dit is de eerste keer dat je dat ziet. Ja. En dat is, dat is gewoon iets fantastisch vind ik. Dat, dat is echt uh, waarom ik uh, dat doe. Nou, laten we even naar het volgende luisteren, Want dat moet u ook vast aanspreken. Ja. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. Ja, een fragment uit Star Trek. Dat moeten we ook leuk gevonden hebben, denk ik. Dat was mijn favoriete programma. Ja? En ik zal je vertellen, toen ik de Verenigde Staten aankwam, 22 jaar geleden... had ik ooit één aflevering gezien. En toen ik uh, daar aankwam... He, ze herhalen in Amerika continu... dus ik had ongeveer een jaar lang elke dag een nieuwe aflevering. Dat was fantastisch. En uh, Ook elke dag gekeken? Ja, elke dag gekeken. Ja. En, maar, ook, maar het goede van Star Trek is dat heel vaak... Nou, er zijn natuurlijk een heleboel dingen in die technisch niet mogelijk zijn... maar een heleboel wel... Het hele zijn goede, hele goede mensen die dat gedaan hebben. Ja, maar, maar wat ze net zeiden, go where no one has gone before. Precies. Dat is het gevoel wat u heeft. Precies, he? ja. Het is net, net zeggen, het is een ontdekkingsreiziger. En, en het verschil natuurlijk met Curiosity is dat tegelijkertijd miljoenen mensen tegelijkertijd natuurlijk dat zien. Maar het gewoon het feit. En het feit dat je daaraan bijdraagt, dat je dus. Na, na, na, na vier jaar lang hard werken, dat je dan ook in een zeven minuten tijd het land waar we gezegd dat we zouden landen. En we hebben het vaak gesimuleerd en heel vaak geoefend. En dan uiteindelijk gebeurt dat ook werkelijk. Dat is, dat is echt gewoon dat is niet te beschrijven. Nee, nee. Is het, is het wat dat betreft. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk. Uh, uh, we hebben ook, ook ontdekkingsreizigers uh, uh -huh. gehad als Nederland. Ik bedoel, voelt u zich daarmee verwant wat dat betreft? Zeker. Zeker? Ja, ja, ja want kijk, en ook het. Ze moesten allerlei dingen oplossen en problemen. Want als je bijvoorbeeld de, ja, zo de, Oost in, de in de 1600e, dan moest je, dat was behoorlijk moeilijk natuurlijk. En, en in die tijd, vooral de navigatie natuurlijk, was heel erg moeilijk. Ja, want waarom bent u nou uh, navigator geworden? Waarom nou juist dat? Ja, want het is, het is, kijk, je moet van hier naar daar. En dat vaak is toch heel moeilijk. En vooral, uh, 60% gaat fout. En ook soms door navigatiefout. Dus het is een heel moeilijk probleem. Ja, het is hetzelfde als die in feite die mensen van de VOC die naar de 1600 uh, naar... want nu GPS, iedereen die kan met een bootje varen zonder ook maar wat te doen. In de hele ruimte, er is geen GPS-systeem dat je ook maar vertelt waar je zit. Dus dat, wij navigeren via de achteruitkijkspiegel. Je kijkt altijd achteruit. Normaal gesproken als je in een auto rijdt, kijk je vooruit... en ik ga ik linksaf, ga ik rechtsaf. Maar wij kijken continu terug naar aarde... En dan vanaf daar bepalen waar we zitten, omdat er helemaal niets is. Nee, zo ingewikkeld is dat. dat en dat is juist het moeilijke probleem. Dus je zit eigenlijk, net zoals ik zeg, je kijkt achteruit. Maar goed, u was degene die dat wilde. Want u voelt zich eigenlijk een ontdekkingsreis. Uh -huh. U bent wel degene die gewoon aan de grond blijft. He? Absoluut. Ja. Ja. Ja. Waarom, waarom niet astronaut geworden dan? Uh, dat heb ik ook wel gewild. Maar um, ik, dat duurde te lang voordat ik... Uh, ken, want je moet Amerikaans staatsburger zijn en dat soort dingen. En ik ben nu uiteindelijk wel Amerikaans staatsburger. Maar toch, dan ben je eigenlijk te oud om dat nog te doen. Dus dat, dat is dan de second best. Ja, ja. Maar ik zeg ook altijd... wat uh, had u het liefste gewild, begrijp ik? Ja. ja. ja. Als ze zeggen, morgen gaan we naar Mars, wil je mee, dan stap ik meteen in. Dat is een ding dat het zeker is. Ja. Maar uh, ja, nee, toch. Dat, dat is toch niet gelukt? Nee, nee, nee. Maar achteraf misschien, uh, dit, wat ik nu doe, vind ik ook fantastisch. Want want El, bijvoorbeeld, als je acht maanden lang, dat is je baby. Want wij praten elke dag met, uh, met Curious onderweg. En dan vertelt ze hoe, hoe het gaat en hoe we het doen. En dus ze vertelt ook, okay, dit is mijn snelheid en hier ben ik nu. Het is een ze? ze. Het is een ze. We noemen ze She in, in, uh, <laughs> in uh, de Verenigde Staten. En waarom is dat dan? Geen flauw idee, nee, nee. geen flauw idee. Oké, okay, curiosity is a she. Yeah. Maar goed, heeft u dan ook, want, want u zegt, ja, ik, ik was dan degene die ook wel eigenlijk astronaut wilde worden. Uh -huh. en wij zijn natuurlijk hier heel erg in de band van André Kuipers ja. en daarvoor natuurlijk van Wubbo Okkels. Ja. Ik bedoel, zijn dat ook helder voor u? Oh ja, zeker. Ja, en, en, en uh, ondanks Neil Armstrong, die is natuurlijk overleden. En uh, ik had die graag persoonlijk wel een keer ontmoet natuurlijk, want dat is de eerste man op de maan. En ik, heb, ik heb wel een aantal astronauten ontmoet, maar natuurlijk niet de eerste die er was. Dat, dat had ik nog graag wel willen doen, maar ja, helaas, de man is overleden. Ja, en waarom en, was hij nou voor u de held? Omdat hij was de eerste, weer, de eerste keer dat iemand uit een ruimtevoertuig stapt. Hè, en en net wil ik zeggen, Het eerste moment, je komt voor de eerste keer aan. Het is zoals het Columbus, die landt op dat strand en die kijkt, de eerste keer kijkt hij naar een nieuwe wereld. Ja, een ja, ontdekkingsreiziger. Ja. Voor dat moment doet u het. Ja, precies. Ja. precies. En, en wat, waar, waar bent u nu eigenlijk mee bezig? Ik, ik werk nu nog aan een missie die heet Grail. Die, die, dat is een missie die twee satellieten die zitten in dezelfde baan om de maan, iets achter elkaar, ongeveer 150 kilometer. En dan meten we de afstand tussen die twee tot op een, uh, een noemen ze een micrometer nauwkeurig. Dat is de grootte van een bloeds, uh, rode bloedcel in het lichaam. En daarmee kunnen we heel nauwkeurig het uh, zwaartekrachtveld bepalen van de maan. En uh, we doen hetzelfde ook om de aarde. En ik vlieg die missie ook op het moment. Dus, uh, en daar, voor de aarde vooral doen we het natuurlijk. Omdat, uh, uh, daar willen we elke maand willen weten hoe het zwaartekrachtsveld van de aarde verandert. Dus bijvoorbeeld als een ijskap smelt, dan zwaartekracht verandert. En dat hebben we nu, doen we nu al tien jaar. En we kunnen heel goed zien bijvoorbeeld in de Antarctica en in Groenland en in Alaska. Dat al die gletsjers en de ijskappen die zijn duidelijk aan het smelten op het moment. En, ja. ja, En, en wat, doet u, wat is dan uw, uw daadwerkelijke dus mijn, functie? Mijn taak is het, is het bewerken van die uh, gegevens. En ik doe dus ook de navigatie ervoor. Maar dat is een onderdeel van. En dan die gegevens gaan naar de wetenschappers. En die bepalen, die gaan er dan, bepalen dan elke maand het gravitatieveld. Dus het is echt maar een soort weerplaatje. Maar dan elke maand van hoe ziet de gravitatie eruit deze week. En als bijvoorbeeld in Indonesië had je een hele zware aardbeving die kunnen wij dus ook zien dat bijvoorbeeld altijd die, die rotsen die zijn verschoven over, over honderden kilometers afstand kunnen ja, dat kunt u te... zien met met met met Grace uh, Grace ja goed. ja, ja. En, en, en die andere en Grail die doet dus dat is dus om de maan en de bedoeling daar is om daar officieel is het om om dus te bepalen het, het Uif, hoe de waarom de maan gevormd is zoals het is maar onofficieel uh, denk ik, want in die tijd dat het. Uh, uh, dus die, deze missie die worden vier, vijf jaar van tevoren pas. Uh, of ze al, beginnen ze al te werken. En toen hadden we nog. Uh, de, de regering toen, die wilde een, een polaire basis hebben op de maan. En als je wilt landen op de maan, is het heel belangrijk. dat je zoveel mogelijk voorraden. heel dicht bij zo'n station kunt zetten. Je kunt ze voorstellen als je dat iets landt. en ze zeggen: meneer, uw voorraden zijn net gearriveerd. maar die staan 20 kilometer die kant op dan heeft u een probleem. En, en juist om dus heel veel te kunnen landen... omdat als je dus nauwkeurig wilt landen, heb je, moet je veel brandstof verbruiken... om te kunnen landen vlak bij die basis. Maar als je heel nauwkeurig het gravitatieveld wil... dan kun je dat letterlijk vliegen... en dan kun je veel minder brandstof gebruiken... en dan kun je dus meer uh, op, op, uh, op de maan landen. En, en, en heel nauwkeurig. En, en, en de regering heeft het over? De, de, de regering? Amerikaanse regering. Maar welke... Dat was dus President Bush. Die ja, dat, ja. Want die tot, had die plannen. Die had die plannen. En, dus ik persoonlijk denk dat dat de reden was waarom het geaccepteerd is. Maar het mooie van de maan is... Kijk, de aarde, de continu zwaartekrachtsveld verandert. De maan verandert niet... Dus die metingen we niet doen, heel nauwkeurig... die kunnen over 200 jaar nog gebruikt worden. Ja, ja. Dus als we over, het zegt, 50 jaar gaan... dan hebben we in feite dat, al, dat werk al gedaan. En ik zag u net, voordat we begonnen aan deze uitzending... Euh, kijken op uw telefoon. Ja. Want u, u kan dat gewoon met uw telefoon doen, ik, ik. doe dat met mijn telefoon, inderdaad. Die, die, al onze computers, die maken internetpagina's... en die kijk, bekijk ik gewoon op mijn uh, telefoon. En ik kan zelfs inloggen op onze computers als het moet... en wat commando's versturen als het nodig is. Want die, je moet... Het is... Uh, ik, aan mijn moeder vertel ik haar altijd, het is uh, net als een veehoudersbedrijf. Die koeien die komen in elke twaalf uur en die moeten gemolken worden. En het maakt niet uit of het zondag is of, of ik hier bij u in de studio zit. Het moet, je moet continu blijven kijken. Ja, dus u dus hebt ook nooit vakantie? Of, uh... en, na het laatste paar jaar niet, nee. Ik, uh, in december is, komt dan naar zijn einde. En dat hebben we, uh, dus We gaan een heel erg laag vliegen, maar op een gegeven moment zijn we dan, hebben we geen brandstof meer. En dan slaan we in over op het oppervlakte en dat gebeurt ongeveer mid-december. En dan zijn we klaar. En, en is dat een vervelend moment voor iemand die dat, dat ding zo lang gevolgd heeft? Ja, nou, ik, ik, ik vergelijk het meer met iemand die 100 jaar geworden is... en die dan overlijdt. Dan is het zoiets van, nou, ze hebben een goed leven gehad... Ja, en alles houdt een keer op natuurlijk. Maar ja, bijvoorbeeld Grace, die doet nu al tien jaar. Dat wordt onderdeel van je leven natuurlijk. Want elke dag kijk ik er even naar. Ja, ik, ik begreep dat u, uw vrouw zegt, het zijn je vriendinnen. Dat zijn mijn vriendinnen inderdaad, ja. En nu heb ik er vier op moment moment. <laughs> <en, laughs> dus u gaat nooit met uw eigen vrouw op vakantie oh, dan? Of uh, uh, zit u altijd met het apparaat? Uh, nou ja, nee, probeer natuurlijk wel. Maar uh, inderdaad, ik ben inderdaad de laatste twee jaar niet op vakantie geweest. En dat komt omdat uh, die Curiosity en Grail tegelijkertijd vlogen. En normaal gesproken, Curious had al twee jaar geleden op Mars moeten landen. Maar dat werd uitgesteld, omdat de Curious was dan pas al niet klaar. En toen had u opeens drie vriendinnen. En toen had ik vlosseling <laughs> nog een vriendin erbij. Dus uh, daarom kijk, ben ik ook heel uh, zieken naar uit, naar december. En dan eindelijk neem ik ook een lange vakantie daar. Ja, dus. ja. Wat is nou uw, uw, uw droom om nog te doen? Ik, bedoel, ik weet niet of je als, als, als je met dit soort materie bezig bent... dan kun je uh -huh. waarschijnlijk in het oneindig dromen. Ja, maar ja. Wat, wat zou u nou nog heel graag willen? Uh, nou ja, in feite dat wil ik zeggen... Dus het was het hoogtepunt van die hele lange weg waar ik dus aan ben. Be be maar uh, ik was dan de, wat ze dan noemen, de orbit determination lead. En dat betekent dus de, de leider van het team die dus alle berekeningen doet. Maar er zit nog één stapje hoger en dat heet de navigation team chief... En er is nog, ah. is nog meer... Um, en <laughs> Navigation dus, Team Chief. Yes. Dat klinkt ook heerlijk in het Engels. <laughs> <laughs> maar dus de bedoeling is... Uh, da daar kom je de, ben je dus de alle aspecten van de navigatie... Dus ook uh, break, Daar collectie, je de, Dus ik dus kan nog één stapje hoger. Ja, maar maar niet... Ik bedoel meer van dat is meer in de carrière. Ja, maar meer ja. zoiets van... Nou, het liefst zou ik inderdaad morgen in dat ruimtevaart... Schip richting Mars ja. te stappen of zo. Is er nog zo'n soort droom? Uh, nee, nee. Ja, ik, nee, ik vind eigenlijk... Dat, ja, ja, nee. Nee, nee, ik, uh, uh, nee, maar ik zou er dus zelf inderdaad wel een keer mee. En kijk, in, in Californië ben is het ook binnenkort. Daar kun je dus met, als privépersoon voor 100.000 dollar kun je meevliegen. Kijk, dat zou natuurlijk misschien ook een leuk bij zijn. Helaas een salaris, is salaris, bij JPL nog niet zo dat dat... <laughs> Moet je toch drie promotie oh, ja. <laughs> maken. Maar Mars blijft wel de oh, ja. favoriet. Zeker, zeker. En, en waarom en, is dat dan? Ja, ik weet niet. Het is waarschijnlijk in die zandbak gebeurd toen uh, dat, dat gewoon, ja... En, en kijk, en Mars is ook heel erg zoals de aarde. Het is wel, is wel, wel kleiner. Maar het is natuurlijk veel meer zoals de aarde. Het is, het is heel erg. U ziet de foto's ook. Dat zou in Arizona opgenomen kunnen zijn. Ja. Sommige mensen verdenken ons ervan natuurlijk dat we dat ook doen. Maar <laughs> de, ja, nee, Mars is een hele bijzondere planeet. En het is een hele moeilijke planeet om op te landen. Wanneer gaat u weer terug naar Amerika? Uh, over twee dagen. Goed. Mag ik u heel erg danken voor dit gesprek. Graag gedaan. De Nederlander Gerard Kruisinga, navigator bij NASA in Californië. Hij is dus degene die ervoor heeft gezorgd dat het Marsvoertuig Curiosity begin augustus op Mars landde. Nou, afgelopen weekend was hij dus even in Nederland en sprak ik met hem over zijn passie. Als u nou dat filmpje wil zien van die landing. en die euforische reactie van Kruisinga en al die mannen en vrouwen in de bunker waar hij over sprak. dan kunt u dat filmpje zien op www.twedingen.nl en daar kunt u ook uw reactie achterlaten op deze uitzending, als u dat wilt. Goed, zometeen op deze zender. Winfried Bynes met BNN Today. Ja, dat vindt zeker. Ja, goedenavond. Uh, Bridget Jones Diary onder de beleggersboeken. Uh, het bestaat. Het is geschreven. We gaan het er zometeen over hebben met de schrijvers van het boek. Een zeer smakelijk en makkelijk boek om te lezen. Uh, en ondertussen leer je ook nog hoe je moet beleggen... en er geld mee kan verdienen. Niet onbelangrijk natuurlijk. Het laatste nieuws uit Haren, daar hebben we het over. En een twitterende chief. Allemaal in BNN Today na het nieuws met daarnet wel. Radio 1, het NOS-journaal. Oud-burgemeester Cohen van Amsterdam gaat voor de gemeente Haren... met een commissie van deskundigen onderzoek doen naar de rellen... van afgelopen vrijdag. Bekeken wordt wat de rol was van de gemeente Haren... en met de evaluatie moet worden voorkomen dat een oproep voor een feest... nog een keer zo uit de hand loopt. Door problemen met de boor van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam zijn twee monumentale panden op de hoek van de Vijzelgracht en de Prinsengracht verzakt. De verzakking ontstond vanmorgen door een lek in de boorinstallatie. Een deel van de Vijzelgracht is afgezet.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 En een automobilist is in Rotterdam ingereden op een politieagent... die de man wilde aanhouden. De agent raakte niet gewond. De politie dacht dat de man in een gestolen auto reed. De verdachte weigerde te stoppen, reed in op de agent. De politie schoot erop op de banden van de auto. En later schoot de politie opnieuw bij de aanhouding van drie verdachten. Nou, Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baijens. Het is maandag 24 september. Iets na half negen. Goedenavond. Wil je rijk worden op de beurs? Koop een rekenmachine. Deze en nog meer ook echt nuttige tips krijg je na tienen van twee dames... die het boek van beurs tot handtas hebben geschreven. En we kijken terug op Project X in Haren. Want in Haren hebben ze met sommigen nog wat appeltjes te schillen. Meekijken via de webcam kan natuurlijk via radio1.nl. Dan zie je Luc, dan zie je Jack van Gelder. Maar ook Emiel Neervoort is net in de studio aangekomen. Goedenavond. Goedenavond. Programmamaker en gaat zo meteen vertellen waarom scripted reality ook in Nederland de trend wordt op televisie. Verhalen die echt lijken, maar gewoon uh, gespeeld door acteurs, voor de duidelijkheid. Alvast even dit, Emiel. Want uh, Project X in haren. Ja, dat is droommateriaal toch? Uh, ja, dat zou je wel zeggen, ja. Zou het kunnen? Uh, nou ja, ik denk dat het gescript in ieder geval minder uit de hand loopt. Ja, dat is wel waar. Je houdt het klein beetje in de hand. Uh, volgen kan ons natuurlijk uh, via Facebook en Twitter, at BNN Today. Zometeen today's, today's Topics met Luc, en die is er ook al. Ja, nieuws over buitenspelen. Er is nu een lijstje met dingen die je gedaan moet hebben voordat je twaalf bent. Dus, sorry giet, te laat. Verder een update over de formatie De Floriade komt in 2022 naar Almere. En de bewoners van Almere die hebben er echt enorm veel zin in. Oh, nee, ik hoor hem niet. Nou ja, maakt niet uit. Kost wel Ho geld. Oké, okay. hoor je straks wel uh, na negen uur. En ja, we gaan het ook nog hebben over. Uh, haren. Harem, ja. Okay, ga, ik ga niet zoveel over zeggen hoor. Oké, okay. zometeen meer. En dan de sport met Jack van Gelder. Ik heb het al jaren niet meer over haren gehad. Uh, een vijfde <lacht> plaats voor Lars Boom. <lacht> meer zat er gisteren niet in voor Nederland op de laatste dag van de wereldkampioenschap in wielrennen. In eerste instantie was Bondscoach Leo Vliet daar best tevreden mee. Maar hij heeft ook kritiek, vooral op de renners van de Rabobank ploeg.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 Uit een MRI-scan is gebleken dat hij een scheur in zijn heeft. Ajax moet het de komende maanden ook al doen zonder spits Kolbein-Siktorsson. En real madrid speler Michael Essien had het niet zo goed gepland. Of eigenlijk wel, of toch weer niet. Hij zou namelijk vandaag in het huwelijksbootje stappen. Totdat vandaag gisteravond een lichtinstallatie saboteerde bij Rayo Valocano. De club waar Real tegen zou spelen. De wedstrijd werd afgelast en verplaatst naar vandaag. Geen huwelijk voor Essien dus. Wat een zwakkeling, gewoon trouwen en afzeggen voor je voetbal. Het goede nieuws is dat hij nu wel in de basis staat. Daar dus wel. Straks in Langs de Lijn meer over de wedstrijd... en ook over de slechte start van AC in Milan. We blikken ook terug op PSV Feyenoord... en kijken vooruit naar het bekervoetbal. En zo'n woordgrap, hè? Die je net had, ja. dat haren. Komt dat spontaan? Die komt spontaan. Ja, Emiel Viervoort. Net op, het kan. Goede tekst kan ook... Uh, Ik kan altijd bellen. Kan ook gewoon spontaan komen. Nou, we hebben het er zo meteen over. Geef je nummer eens goed. Scripted <laughs> reality. Er worden je deals gemaakt. Maar eerst... Coldplay met Viva Lavia. When I the sound of drums, people couldn't believe what I've become. Real Die enorme hit van Coldplay is dit 'Viva La Vida'. Radio 1, BNN Today. Zoals beloofd, het laatste nieuws vanuit Haren-Job Cohen uh, gaat het onderzoek naar de rellen in Haren-Leiden. Op dit moment is er ook een bewonersbijeenkomst in het dorp. En zodra daar nieuws over is, dan spreken we zo in BNN Today met een van de verslaggevers daar. De dag in Haren begon uh, op scholen met mentorgesprekken over de Facebook-rellen. Uh, leerlingen waren behoorlijk onder de indruk van wat ze hadden meegemaakt. Luister maar. Ik heb gezien hoe de winkels uh, werden beroofd en hoe alle ruiten werden in elkaar uh, geslagen. Ja, vrij heftig op zich. Nou ja, ik stond er ook toen bij, toen bij de Albert nou, toen allemaal mensen gingen inbreken en sigaretten uh, stelen. Nou ja, was ook wel heftig. Ik kwam er mee eraan. Ik zat erbij erbij, toen al die ramen werden ingeslagen... en toen ging ik wel gewoon weg naar ze en tot de zon lopen. Dat zijn de leerlingen van het Tsjerninke College in Haren. Henk Tameling, die is daar uh, directeur. Goedenavond. Ja, goedenavond. Je hebt het allemaal voorbij. Horen komen vandaag. Uh, welke verhalen hebben de meeste indruk gemaakt? De angst. Leerlingen zijn gewoon ontzettend geconfronteerd uh, met geweld... We hebben ze waarschijnlijk nooit eerder in hun leven meegemaakt dat het zo dichtbij kan komen. En Ik heb inderdaad de verhalen gehoord over hoeveel angst dat inboezemt. Dat heeft een grote indruk op me gemaakt. Het verhaal van een jongen die in elkaar werd geslagen. Het verhaal van een man van 84 die een baksteen op zijn hoofd heeft gehad. En de leerlingen dan zeggen van ja, ik was ook alleen thuis. Dat had mij ook kunnen overkomen. Dat vond ik wel indrukwekkend. Hoeveel leerlingen hebben het eigenlijk meegemaakt? Hoeveel waren erbij? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We hebben 1700 leerlingen in Haren. Er waren 5000 mensen en ik kan echt niet zeggen of die 17 of 100 van ons er allemaal bij waren. Wel weet ik dat sommige ouders uh, tegen de derde en eerste en tweede klas hebben gezegd, uh, ik wil liever dat je thuis blijft. Huh? Dat is één vorm. Je ziet ook uh, bijvoorbeeld ouders die hun uh, kind mee hebben genomen. Ik het verhaal van een vader van 15 jaar en een zoon van 15. Die zei van nou, ik ga echt met hem kijken. Dan kan hij zien wat de impact uh, is op, uh, op dit soort uh, toestanden. Dus ja, ik weet echt niet hoeveel van ons erbij zijn ge geweest. Ik weet wel dat onze leerlingen van een feestje houden. En dat lijkt me heel gezond. Mm -hmm. uh, alleen, het is wel een heel uh, bizar feestje geworden. En heel normaal is natuurlijk dat er ook gewoon een heleboel naartoe zijn gegaan... om te kijken wat daar gebeurde. Dat kan ik me prima voorstellen. Dat zou ik denk ik ook gedaan hebben. Elf minderjarige arrestanten. Ja waren er ook bij. Um, hoeveel van jouw school, denk je? Geen enkele. 0,0. Ook niemand meelopen rellen? Daar heb ik geen idee van. Ik heb tot nu toe geen enkele aanwijzing dat het het geval is. Ik heb het idee dat onze leerlingen vooral uh, op het feest zijn afgegaan. Uh, nou, gewoon nieuwsgierig, leuk geintje. Maar ik heb tot nu toe geen enkele aanwijzing van politie en justitie. en ook van de leerlingengesprekken met de mentoren vanmorgen. dat uh, leerlingen van ons daarbij betrokken zijn geweest. Ik weet het niet zeker, maar het is wat ik weet tot nu toe. Ja, jullie roepen de leerlingen ook op uh, om zich te melden bij de politie. Uh, als ze meegedaan hebben. Het Maartens College, ook in Haren. Uh, andere school dus. heeft gezegd dat als de leerlingen op de de foto's of op de beelden herkennen... dat ze die dan een handje gaan helpen om, uh, om zich te melden. Een klein beetje druk uitvoeren hier en daar. Nou ja, daar kun je allerlei dingen bij bedenken. Natuurlijk, wat dat precies is, dat zeggen ze niet. Maar gaan jullie dat ook doen? Nou, wij hebben gekozen voor een gesprek met de leerlingen en de ouders. We gaan ook de ouderavond organiseren. We willen met leerlingen een gesprek over hun verantwoordelijkheid. En het is een verantwoordelijkheid van de leerling en de ouders zelf. Uh, wij zijn geen verlengstuk van het uh, politieapparaat, van het Openbaar Ministerie. Ik vind dat, dat een verantwoordelijkheid van de ouders. Maar wat we wel willen is met de leerlingen in gesprek van wat ben je aan het doen, wat is aanvaardbaar en wat is absoluut niet aanvaardbaar. En vervolgens, ja, het is een privézaak. Na vier uur zijn leerlingen gewoon vrij om te doen en laten wat ze willen. En daar gaat volgens mij een school niet over. Maar goed, de politie gaat desnoods de beelden naar buiten brengen. Als, als niet al die mensen zichzelf melden, dan kun je toch als school beter een beetje helpen? Nou, ik denk dat de publieke opinie helpt. Dat de ouders reageren, dat leerlingen reageren. Dat is een verantwoordelijkheid van, denk ik, elke burger in de samenleving die die foto's ziet. Dat is niet specifiek iets voor ons als school. Um, je eigen rol, want ja, dit, dit zat er misschien ook wel een beetje aan te komen. Van tevoren ja. weet je natuurlijk niet ja. in welke omvang dat gaat gebeuren. Maar heb je zelf gedacht, ik als directeur, ik had misschien van tevoren moeten waarschuwen? Nou, dat is een goede vraag. Uh, we hadden op een gegeven moment nogal wat media-aandacht in de loop van de vrijdag. Er kwamen verschillende verzoeken binnen om uh, zelf een feest te organiseren. Daar heb ik best wel over lopen nadenken. Ik vond dat te ver gaan. Ik denk van ja, als iemand een feest wil organiseren, dat is prima. Ga naar Lowlands, of weet ik wat voor een leuk popfestival, maar daar is een school niet voor. Uh, en dan is het toch weer, ja, om een uur of drie, half vier, zie je de leerlingen naar huis gaan. En dan houdt mijn verantwoordelijkheid op. Ja. En we hebben vandaag de verantwoordelijkheid gepakt om het gesprek aan te gaan. Maar ja, leerlingen en hun ouders zijn, vind ik daarin zelfstandig en hebben hun eigen opvatting daarover. Je had het ook gewoon niet verwacht, toch? Jawel. We ja? hadden wel aanwijzingen dat, uh, dat het inderdaad uh, extreem veel mensen zou uh, trekken. Ja. En er waren ook wel wat bewegingen in die wijk uh, van, van mensen die er anders nooit waren. Er waren veel uh, tv-ploegen, dus er was wel veel onrust. En ja, dat trekt ook vervolgens weer een heleboel mensen aan. En dat is alleen al een uh, vervelend fenomeen voor een plaats als uh, Haren. Henk Tameling, vanuit Haren, Dankjewel. Zometeen. Graag gedaan. Hier in BNN Today ook nog het laatste nieuws over de bewonersbijeenkomst daar in Haren. En World of Warcraft, wereldwijd meer dan 10 miljoen spelers. En de echte fans zitten te nagelbijten, want vanavond om 12 uur gaat de nieuwe versie van de populaire game De Winkels in. Meekijken kan nog steeds BNN Today, Radio 1.nl en dan klik je even op de webcam. Maar wij gaan het hier nu even hebben over iets heel wat anders. Namelijk um, tv-makers die er overtuigd van zijn... dat scripted reality de trend van de komende jaren wordt. En dat zijn verhalen die echt lijken, maar gespeeld zijn door acteurs. En Emiel Neervoort van de tv-producent Tuvalu, of zeg ik uh, Tuvalu... Toevalu, zegt Toevalu. Ja, heel goed. is de maker van de nieuwe scripted reality-serie Doctors. Even, Emiel, wat is het eigenlijk, uh, reality-tv TV, TV die gescript is? Uh, ja, nou ja, dat is eigenlijk wat het is. Uh, uh, het is reality-tv, zoals wij dat allemaal kennen... Uh, dagelijks op de buis te zien is. Alleen ligt er nu een script uh, aan ten grondslag... Uh, waardoor het eigenlijk uh, veel eenvoudiger wordt om uh, ja, de verhalen te gaan draaien... die je eigenlijk wil draaien als uh, tv-maker. Dus voor een tv-maker veel goedkoper om te maken ook. Je hoeft nou, niet dagen te wachten tot er eindelijk iets spannends gebeurt. Je hebt het zelf in de hand. Ja, maar goed, er liggen weer andere dingen aan de grondslag... wat je moet die scripts wel weer gaan schrijven en maken. Dus of het uiteindelijk goedkoper is... ik denk dat dat niet een heel erg belangrijk argument is. Uh, ik denk vooral dat het uh, uiteindelijk... het eindresultaat een stuk uh, pakkender en boeiender kan zijn. Wij kennen O.O. Gerso hier... of het Amerikaanse Jersey Shore. Dat waren dan normale mensen, tussen aanleidingstekens... die, uh, die allerlei spannende dingen meemaakten. Maar wat ze meemaakten was natuurlijk ook... Redelijk geholpen. In hoeverre scheelt het dan met, met bijvoorbeeld Oogerso, wat jullie doen? Nou, je ziet inderdaad dat die, uh, dit soort genres elkaar, of varianten in dit genre, elkaar heel erg overlappen. Uh, ik denk dat Oogerso is, ja, ik noem dat zelf altijd maar een beetje guided reality. Uh, dus je wordt als het ware bij de hand genomen door de makers. Uh -huh. uh, dit gaat als het ware nu een stapje verder, scripted. Dat betekent eigenlijk dus gewoon dat wij van A tot Z ongeveer weten wat we gaan doen. Uh, zonder dat daar op dialoogniveau alles uitgeschreven is. goed voorbeeld is The Hills, volgens mij. Ja, laten we even luisteren. Het gaat over een groep jonge vrouwen in L.A. Ik heb ons een heel elegante dinner. Ik <laughs> oh, love het it. yes. It's Het is een first night dat we onze Oh, je zijn zo leuk. Oh my god. <laughs> Ja, de dames nemen een fles champagne. Uiterst uh, sensationeel. Uh, waarom werkt dit? Want je weet dat het niet waar is. En toch, ook de Hills is een enorm succes geworden. Je weet dat het niet waar is, je weet dat het acteurs zijn en toch kijk je... Ja, dat is een goede vraag. We zijn bij Toevloed denk ik al uh, anderhalf jaar bezig om dit genre te gaan oppakken. En de allereerste keer dat ik ermee in aanraking kwam uh, was eigenlijk via Duitse collega's. Uh, die lieten mij ook uh, scènes zien hoe dit in Duitsland gaat. Uh, ik keek daarna en mijn eerste reactie was ook ja, waarom zou ik dit willen kijken? Mm -hmm. um, het is een beetje een soort mindset waar je volgens mij overheen moet. Um, en ik denk uiteindelijk dat als het verhaal goed is waar je naar kijkt... en spannend is en boeiend is dat het feitelijk niet zoveel uitmaakt of het dan verpakt zit in een talkshow... of in een realityshow, of in een dramaserie, of in een scripted reality realityserie. Ja, ja daar zeg je wat. Waarom dan niet gewoon een soap maken? Dat, dat, dan kom je daar toch heel erg dichtbij. Is zo. Ik denk uh, dat het misschien... dat het voordeel van scripted reality is dat het qua vorm uh, ook iets pakkends heeft. Weet je, Het komt een stuk dichterbij omdat het echt lijkt. Dus je kan veel meer dat gevoel van echtheid benaderen... Uh, door met scripted reality te werken. Zullen we even naar een kort stukje luisteren uit Dokters? Ja, graag. Het is, het is een zogenaamde operatiescène met een dame met een nogal opvallende kwaal. Ja. Doe ik nog steeds pijn? Oh, dit doet echt pijn. Bij het uitvoeren van de inwendige echo had Mirjam heel veel pijn. Hij kreeg het apparaat ook niet verder naar binnen dan een paar centimeter. Ah! Uh, ik heb het vermoeden dat ze het Meijer-Roketansky-Kuster-syndroom heeft. Dat nou, is een heel woord, maar wat betekent dit? Het houdt in dat het van buiten heel normaal eruit ziet... maar dat ze geen vagina en geen baarmoeder heeft. Ja, vrouw zonder vagina. Maya rokitansky kuster syndroom Ik heb het nog even opgezocht. Ik dacht, bestaat het echt? Het bestaat echt. Jazeker. Groot voordeel van zo'n serie is dat je natuurlijk dit soort ziektes kunt bedenken. En dat mensen er ook nog aan meewerken. Want het in het echt gaat natuurlijk niemand dat doen. Nou, ik zou je vertellen dat in dit geval uh, het betreffende meisje dat hier aan meedoet. Uh, ook echt uh, dit syndroom heeft. En uh, dus dat is bij zeker niet alle verhalen het geval. Maar wij maken ook gebruik van ervaringsdeskundigen. Omdat dat heel veel voordelen weer heeft. Omdat alle. Uh, nou ja, emotiemomenten die je wil halen. Ja, die heeft dit meisje destijds ooit aan de lijve ondervonden. Maar even, want we horen nu wat er gebeurt... maar we zien ook letterlijk het onderzoek. Dat meisje werkt daar mee. Ja, nou, we zien dat niet in de mate waarin jij dat nu misschien voor je ziet. Ik vrees, ja. <laughs> Nee, dat is natuurlijk allemaal wel wat kuiser uh, gedraaid... zoals je dat ook eigenlijk weer in een echte reality-serie zou doen. Uh, als je, ik noem al wat, een uh, vergelijkbaar programma... als Ingangen Oost of zo zou zien. Ja. Um, nou is het natuurlijk lastig om um, te acteren alsof het echt is. Dat is ongeveer de essentie van, uh, van het acteren in het algemeen... En dat lukt bij menig tv, drama, productie ook al niet. Uh, terwijl we dan weten dat het geacteerd is normale, traditionele uh, acteurs zijn. Nu moet het ook nog echter lijken dan echt. Ja, ik vind het persoonlijke verademing. Wij werken, ja, wij noemen dat even maar amateurs. Uh, dus geen mensen die een echte toneelopleiding gevolgd hebben en uh, ambities op dat vak hebben. Um, wij werken met amateurs en ik moet zeggen, ja, ik vind het heel prettig werken. Je ziet, Er zit een soort echtheid overheen... Uh, die inderdaad, denk ik, voor menig gerenommeerd acteur niet te behalen is. Uh, en het is wel zo dat daar uitvoerig op gecast is. Want de een lukt dat wel, de ander lukt dat niet. Uh, maar ik denk dat als je het vergelijkt met de productieperiode die we hebben... dat de hele castingperiode die ervoor zit... nou ja, die is uh, uh, belangrijker haast dan het productieproces zelf. En zeuren natuurlijk een stuk minder... Amateurs? Ja. En ze krijgen een stuk minder betaald, vermoed ik. Uh, dat zijn nou allemaal jouw woorden. Nou, dat is een uh, vraag denk ik eigenlijk. Uh, nee, nou, ik denk dat er zijn ook voldoende acteurs... die voor uh, minder uit je bed komen dan je denkt. Maar, uh, nou ja, natuurlijk krijgen zij iets minder betaald... dan uh, Tom Hofman zou krijgen. Uh, tegelijkertijd uh, ja, zien wij dat mensen het heel leuk vinden. En uh, om eraan mee te doen. Zeker als ze ook niet eens hun eigen verhaal... over het voetlicht kunnen brengen. Uh, maar daarnaast is het voor veel mensen ook gewoon ja, heel leuk... om een keer aan zo'n serie mee te doen. En als, ze, uh, als het ze lukt om dat serie serieus te doen en echt te doen, dan uh, ja, leuk doen ze het. Um, scripted Reality-programma achter gesloten Deuren. Daar kunnen we nu al een beetje naar kijken en uh, voelen wat het is. Ik heb dat gedaan. Het was echt wel pijnlijk slecht, hoor. Ik bedoel, ik geloof er geen hol van. Hmm. Ja, nou goed. Uh, ja, ik, vind het voor mij, ik moet zeggen, ik vind het zeer geslaagd in zijn opzet. Je merkt ook dat het uh, populair is. Uh, en misschien nogmaals is het ook gewenning. Uh, en ongetwijfeld zal de ene aflevering beter zijn dan de andere. Uh, dat zou kunnen. Is het het einde van de gewone reality tv trouwens? Het volgen van politieagenten of in een, in een operatiekamer? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik zie zelfs alweer mensen op straat lopen met cassettebandjes. Dus ik durf nooit te zeggen dat iets het einde is. Um, maar ik denk dat het, het is iets wat ernaast zal komen. Dokters, vanaf 22 oktober te zien op Net5. Emiel Niervoort, dankjewel. Was dit met kiss Radio 1, Winfried Baans, PNN Today. To ask why we fight is to ask why the leaves fall. De echte liefhebbers hebben het al lang herkend. Dit is de tune van uh, de game World of Warcraft. Vanavond om 12 uur stipt wordt de nieuwste versie van de game gelanceerd. En overal ter wereld maken de fans zich op om daarbij te zijn. Uh, ook in Rotterdam. En Boris van de fan van Game Kings is erbij. Goedenavond, Boris. Hey, hallo. Um, ik als Leek ken het niet, World of Warcraft. Waar gaat het ook weer over? Uh, World of Warcraft is een uh, game die zich afspeelt in een, uh, in een fictief land, waarbij uh, allerlei volkeren elkaar uh, ja, met elkaar quests beleven. Het wordt gespeeld door uh, 12 miljoen mensen wereldwijd. Um, dat is een, uh, ja, een groot uh, succesverhaal eigenlijk, sinds de lancering, misschien alweer 10 jaar geleden. En uh, ja, vanavond wordt er dus een nieuw uh, hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal, en dat heet Miss of Pandaria. Hoe groot is dat uh, voor jou als ware, Junkie? Uh, nou, ik ben zelf niet de junkie, maar uh, die hebben we bij Gamekings wel, maar uh, ik volg het op de voet. En uh, wij doen ook de officiële launch vanavond en dat is heel groot. Uh, ik denk dat er vanavond er tussen de duizend en tweeduizend man uh, in Rotterdam op een plein staan uh, te vieren dat het nieuwe deel uitkomt. En uh, ja, dat is alleen maar in Nederland, maar dit gebeurt natuurlijk wereldwijd. wereld Ja, 10 tot 12 miljoen mensen spelen dat spel. Um, dan hoort het er ook bij. Uh, heb ik begrepen dat je je af en toe een beetje verkleed. Um, doe jij daar aan mee? Nee dus, maar de andere fans wel. Nee, ja, absoluut. Ja, er zijn uh, heel veel mensen die verkleed gaan vanavond. Daar kunnen ze ook allerlei prijzen mee winnen, dus het wordt ook wel een beetje gestimuleerd. Maar uh, ik moet je zeggen dat mensen het sowieso wel doen, hoor. Uh, we hebben vorig jaar uh, ook zoiets gedaan. Dat uh, was ook voor een, uh, een World of Warcraft-lancering. En toen uh, was het, geloof ik, het voor, geloof ik, tien graden. En toen stonden daar mensen in korte rokjes en, uh, en blote armpjes. En uh, ja weet je daar heb je gewoon alles voor over. En nu komen de panda's, toch? Ja, deze keer de panda's. Dus uh, dat betreft... Uh, ja, dat moeten we even helpen. uitleggen. In, in, in dit, in dit uh, nieuwe, uh, te verschijnen deel, zeg maar... Uh, komt het land Pandaria en daar leven panda's. Ja, nou, dat is het nieuwe volk wat geïntroduceerd wordt. En uh, toen dat voor het eerst werd dan had iedereen zoiets van... ja, wat is dit nou weer? Een je kon panda en wollen ik weet het niet. En uh, nu moet ik zeggen... nu we uh, ja, aan de vooravond van de launch staan... Uh, is iedereen toch wel heel erg opgeslagen. Heel erg enthousiast erover. En uh, ja, is het misschien ook wel goed dat ze iets minder serieus gaan en proberen er ook wat, ja, wat luchtigheid in te brengen... in dat hele World of Warcraft. Een beetje luchtigheid in de World of Warcraft. Er zitten hier allemaal mensen aan tafel. Ik ga toch even kijken, want uh, dames, we gaan met jullie hebben... zo meteen over beleggen. Uh, het succes van beleggen, jullie hebben er een boek over geschreven. Uh, uh, Kennen jullie het, World of Warcraft? Ja, maar nooit gespeeld. Nooit gespeeld? Hetzelfde voor mij. Lucky? Nee, mijn toch? broer is groot fan, maar ik heb zelf nooit gespeeld. Iedereen die wel World of Warcraft speelt... die moet zich maar eventjes melden via Twitter. @BNNToday. Boris van de vent, veel plezier daar. Oké, okay, komt helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Doei doei. En straks dus ook nog uh, weer Luc met Today's Topics. Ik heb een klein quizje. Ah, fact. Luc. Ja, ja, ja. Het gaat namelijk wel aardig te gaan met die formatie. Hè. Samson, Rutte vinden elkaar wel leuk en het einddoel is hetzelfde. Dus ik zat zo te denken, misschien komt er wel een formatierecord. Ah, Erwin komt ook binnen. Erwin, ook voor jou de vraag. Het snelste kabinet ooit. Hoe lang duurde dat voordat, er, voordat, er, voordat dat er kwam? De snelste formatie in Nederland? ooit. In Nederland, in Nederland ja. Oh, ik denk uh, 30 dagen. Ja. Miner friet, meer ah. of minder? Doe maar iets meer, 40. Nee. Hey jullie nog wel? Ik denk heel snel vijf. Nee, nee. Vijftig. Het antwoord. Het record in Nederland bij een kabinetsformatie is in elk geval 30 dagen. Ongelooflijk. Kijk! Dertig dagen was 1948, 7 juli tot 7 augustus. Toen was het eerste kabinet dreeser En er bestond uit PvdA en VVD, plus nog KVP en CHU. En ook nog twee partijloze ministers zaten daarin. En voor het historisch besef hebben wij altijd Luc in natuurlijk. En erbe Wennemars, want die wint ook altijd elk spelletje. En dan gaat meteen hebben over het gebrek aan winnaarsmentaliteit onder onze wielrenners. Dat allemaal zometeen na het nieuws. Tot zo! B -M -M. Donderdag om 7 uur. Emily, did he miss me? van Houten zingt.